1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PAUS bidt voor grote menigte. De Chinese president houdt inhuldigingstoespraak. En tunnels Noord-Zuidlijn even open voor het publiek. Het weer alleen in het Noordoosten nog wat regen. En verder vaak droog. In het Westen af en toe zelfs zon. Tegen de avond kans op stevige buien bij maximaal van 5 tot 7 graden. Paus Franciscus heeft voor het eerst vanaf het balkon van de Sint-Pieter het Angelusgebed gebeden. Op het Sint-Pietersplein stond een grote menigte die luid voor hem applaudisseerde. Correspondent Rob Soutberg is in het mediacentrum van het Vaticaan. Wat heeft de paus behalve dat gebed nog meer gezegd? Nou, het begon natuurlijk al heel opmerkelijk, hè? broeders en zusters. Goedemiddag, zo begon het. Ik groet u opnieuw op deze zondag, de dag van de heer. Legt ook uit waarom hij de naam Franciscus had gekozen... als naam voor zijn pauschap, de patroonheilige van Italië... het land waar ook zijn familie vandaan komt. Maar het was natuurlijk ook een bruggetje... om het over, opnieuw over die figuur van Franciscus te hebben... over armoede in de wereld. De paus zei, alleen naast een liefde kan de wereld veranderen... Naast de liefde is de boodschap van de kerk van vandaag. Nou goed, en daarna eindigde het weer met een goede zondag en eet smakelijk. Ja, echt een andere toon dan Benedictus kun je zeggen. Ja, het is totaal anders dan wat we gezien hebben onder Benedictus. Het begon natuurlijk al vanmorgen. Om tien uur vanmorgen droeg hij de mis op. Niet in de grote Sint-Pieter-Basiliek... maar in de veel kleinere parochiekerk, de Sint-Annekerk... die ook daar op het terrein van het Vaticaan ligt. En na afloop, opnieuw dan weer een breuk met wat we weten van zijn voorganger... begroette hij tot wanhoop van de veiligheidsdiensten, de gelovigen... die daar bij de uitgang van de kerk wachten. Ja, het is een man die duidelijk heel dicht bij de, bij de mensen staat... Uh, hij deed wel iets wat ook zijn voorganger wel al deed, hè, zijn eerste Twitterberichten versturen. Ja, die hebben inmiddels online staat, wat schrijft Pontifex. Beste vrienden, ik dank jullie uit mijn hart en vraag of jullie willen doorgaan, willen doorgaan om voor mij te bidden. Een enorme menigte op het Sint-Pietersplein. Ja, het is ongelooflijk, honderdduizend mensen zeker wordt geschat. Dat kunnen er nog wel eens meer zijn, want de rijen om binnen te komen... die waren er nog toen eigenlijk het angeloes al begonnen was. Daar stonden mensen met hun vlaggen waren aan het applaudisseren, waren aan het juichen. Ik hoorde ook een Viva el Papa... In een in, uh, in het Spaans. toen het Angeloes op zat. En last but not least hadden mensen zelfs ook voetbalshirts meegenomen. van zijn eigen club uit Buenos Aires, San Lorenzo. waar de mensen mee zwaaiden. Correspondent Rob Zoutberg. Dan gaan we verder naar uh, Matthijs van der Wiel. Hij stond ook echt op het Sint-Pietersplein. toen de paus verscheen. Francesco, Francesco. Franciscus, leven de Argentijnse paus. Het lied dat hebben ze in de bus geschreven. Onderweg hier naartoe vanuit de, de omgeving van Napels. En rondom de muzikanten staat een hele groep jongeren te dansen in een kring. En daar is hij in het raam, daarboven bij de pauselijke vertrekken. Het gelag is vanwege de begroeting en variatie op de begroeting van afgelopen woensdag. Toen was het broeders en zusters, goedenavond. Dat vond iedereen prachtig, omdat het zo gewoon was. En nu zegt hij, broeders en zusters, goedemiddag. Het is zo druk geweest met de angelus nee. En Nu kunt het weten. Nou, natuurlijk. We nog wel eens een keertje mee hier vanuit de Friese kerk. Iedere zondag bijna. Publiciteit dus. de Stamvol Sint-Pietersplein voor een mooie uitzicht op. Uh, deze menigte en op de zondagse zegen moet je op de trappen gaan staan... tegenover het plein bij de Friese kerk. Nederlandse kerk. Ik heb het inderdaad nooit zo druk gezien. En dit is de rector van de Friese kerk. En die man die dus, die uit de vuist praat, voor de vuist weg praat. Zonder eigen woorden, zonder alles af te lezen. Het is wel heel bijzonder. Amen. Amen. Amen. Amen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... In China is het nationale volkscongres voorbij. Twee weken werd er vergaderd. De nieuwe Chinese president Xi Jinping, die deze week werd benoemd... sloot het volkscongres af met zijn grote inhuldigingstoespraak. Correspondent Marieke de Vries, wat heeft hij gezegd? Het, ja. en de Toespraak zei president Xi Jinping niet meteen iets nieuws... Maar uh, hij gaf een mooie speech die het volk uh, moed moet geven. Hij had het over een Chinese droom waarin iedereen welvaart kent en waarin de Chinese cultuur en eigenheid overeind moet blijven. Hij riep alle verschillende Chinese bevolkingsgroepen op samen één front te blijven vormen, want alleen dan kan China groot blijven. En hij had het natuurlijk over de vooruitgang, over het socialisme met Chinese trekken. De economie die zal moeten blijven groeien, zodat er welvaart voor iedereen kan komen waar hard voor gewerkt zal moeten blijven worden. De afgelopen week hebben we hier, wat de pauze betreft... veel vergelijkingen gemaakt met zijn voorganger, Benedictus. Hoe ja. is het in China? Hoe wordt er gekeken naar de voorganger van, van Xi, Hu Jintao? Ja, ook hier worden die vergelijkingen wel gemaakt. En je merkt ook wel, dat uh, en ook op sociale netwerksites... Uh, dat hij toch ook een stuk toegankelijker overkomt dan zijn voorganger. Hij spreekt gewoon meer aan... Hij sloeg dan ook een wat populistischer toon aan dan andere vormen. Hij heeft bestrijding van de corruptie als een van zijn grootste prioriteiten benoemd. En uh, stelde dat de overheid een voorbeeld daarin moet zijn. Dus geen luxe feestjes of dure dienstauto's meer. Geen dure kantoorgebouwen meer voor de partijbondsen. Maar soberheid om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. En uh, wat ook opviel, de internationale pers mocht bijvoorbeeld ook vragen stellen aan de nieuwe premier, premier Lee. Premier Li Keqiang gaf naar de persconferentie vanmiddag. Dat mocht dat vragen stellen, maar dat was dan wel van tevoren geregistreerd. geregistreerd hè. De vragen moesten van tevoren worden ingediend zijn. Neem niet weg dat er best pittige vragen werden gesteld. Bijvoorbeeld wanneer de werkkampen in China nu definitief worden afgeschaft. Daar kwam dan wel een heel kort antwoord op. Namelijk dat dat voor het einde van het jaar duidelijk uh, moet zijn. En er werd uh, door een Amerikaanse journalist gevraagd naar de verhoudingen tussen China en Amerika... Ook naar het verhaal over de mogelijke cyberaanvallen vanuit China. En daarop antwoordde de nieuwe premier fel. door te stellen... wij zijn daar net zo goed slachtoffer van. Ik hoor in uw vraag een beschuldiging. Maar wij willen de cyberaanvallen net zo goed bestrijden als Amerika. Dus ik kijk uit naar een goede samenwerking met president Obama. Een nieuwe generatie leiders vanaf nu dus ook aan de macht in China... met een nieuwe modernere toon. Dankjewel Marike, correspondent Marike de Vries. Duizend omwonenden en belangstellenden mogen vandaag door de tunnel voor de Noord-Zuidlijn lopen. Een cadeautje van de bouwers om de mensen te laten zien hoe ver ze ermee zijn. Want het boren van de tunnel is inmiddels afgerond en dat geldt ook voor het afzinken van de tunneldelen in het IJ. En ook Mark Hamer wandelt met een groepje belangstellenden door de tunnel. Dit gat heeft u geboord? Nou, ik heb, ik heb de, de begeleiding gedaan op het gebied van veiligheid. Deze mensen die meelopen in de wandeling, die, die kregen uitleg van de meneer die mede de tunnel heeft geboord. En ik moet zeggen, tot op heden hebben we met uh, relatief weinig incidenten hebben het hele boorproces kunnen uh, doorlopen. Totdat we waar we dus eind vorig jaar zijn geëindigd met uh, Boor Victoria... aan de andere kant van het station Rokin, waar jullie nu zo meteen naartoe gaan lopen. Hoe vindt u het, meneer en mevrouw? Nou, ik vind een knap stuk werk. Ja, hè? Ja, we ja. Staan, je staat er nou ja. in. Het, hebben... is, het is groter dan je dus eigenlijk dacht. Zelf omwonende? Nou, in Oost wonen wij. Zelf last van gehad dat de stad zo open ligt? Nee, hoor. nee, nee. nee ik niet. Nee. Zijn we wel wat gewend in Amsterdam. Nou, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja, ja. Dat is, ja Hoe ja, vindt u mevrouw? Anderen, het mevrouw? Ja, ik vind leuk. het ook mooi, hoor. Mooi stukje werk. Waar ja. nou, we er veld gebruik van zullen maken, denk ik niet. Nee, denkt u niet. Nee, nee, nee, u? Nee, nee, nee. Je hoeft niet per se deze kant op, natuurlijk. U moet niet van Noord naar richting, nee, nee, nee, uh, nee, nee, richting de rij. Nee, we wonen in de oosten. Dus, uh, ja. We gaan een stukje wandelen die nee, kant op. Nee. En onderweg staan er ook bordjes die boven de beurs van Berlagen. U loopt eenzaam door de tunnel heen. Ja, met een fototoestelletje. Ja, natuurlijk. Uh, dit wil je toch uh, onthouden. hè? Dat is een surreële, sur surrealistisch eigenlijk, wat je hier ziet. Het is ongewoon. Ik bedoel, je loopt ook niet zo vaak door riool in. Nee, dat, dat is waar. En dat, dat voelt, zo voelt het wel een beetje. Ja, wel een heel groot riool. Ja. Maar wat vindt u nou? nou? Dit geeft toch het gevoel dat het bijna af is. Ja, ik snap niet dat het nog vier jaar moet duren. Dat, dat, dat, dat begrijpt niemand volgens mij. Het is gewoon een kwestie van uh, beton erin, uh, grind erin, rails erin. Verlichting, roltrappen, veiligheidssystemen, waarom dat vier jaar moet duren, dat, dat begrijp ik niet. Dat is graag. Dus voert het af. Wij gaan, wij gaan die kant op. En ik zie ook weer twee mensen die ik eerder heb gezien vanochtend. Nou, helemaal het einde gehaald, de ondernemers van de Ferdinand Bolstra. hè? Ja, hij heeft het gehaald. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het wel indrukwekkend. Ik ben blij dat ik het gezien heb. Ja. Kijk, maar net wat ik in het begin al zei, nu zie je gewoon dingen die af zijn en anders als je boven de grond blijft, dan weet je gewoon helemaal niks wat er gebeurt. Begint u nou toch een beetje het gevoel te krijgen van, het is het allemaal waard geweest? Ja, kijk, als je, als je het project niet doet, ligt de stad ook open. Want er wordt altijd gebouwd en gedaan en uh, dus, ja in die, in die optiek heb ik zoiets van, uh... Dan moeten ze ook met een mooie metro erin aanleggen. Ja, hak dan maar door. Ja. het was een mooi gezicht om hier doorheen te lopen. Ja, ja inderdaad, zeker weten. We gaan naar boven hier weer. Ja. In Deventer zijn vier bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De werkzaamheden waren gepland. Deventer is bezig met graafwerkzaamheden rondom de rivier de IJssel. En daar liggen op een traject van zo'n 10 kilometer... een aantal niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe zijn 14 bommen gevonden. Ja, wie is dit? David Hesselhoff is het. Bovenop de Berlijnse muur. In 1989 zong hij Looking for Freedom. De muur was net gevallen en vandaag is David Hesselhoff terug in Berlijn. En weer vanwege de Berlijnse muur. De gemeente wil een stuk van de East Side Gallery, een wereldberoemd stuk muur met graffiti, afbreken om appartementen te bouwen. En daar is veel protest tegen. Nu dus ook van de acteur van onder meer Baywatch. Correspondent Tim de Wit over wat Hesselhof vandaag van plan is. Hij geeft vanmiddag eerst een persconferentie... en zal daarna aan een protestmars deelnemen langs de Eastside Gallery. Um, het vo volledige programma is nog niet bekendgemaakt... maar er wordt zelfs gefluisterd dat hij ook wel even... zijn Looking for Freedom uh, ten gehore zal brengen. Ja, Dat hij hier is, is uh, wordt toch wel als bijzonder gezien. En of de komst van Hesselhoff ook echt zin heeft, daar is het nog even op wachten. Sinds de eerste protesten begonnen twee weken geleden... ligt het afbreken van het stukje muur nog altijd stil. Er wordt ondertussen gepraat tussen projectontwikkelaar en de stad. Tot nu toe lijkt de projectontwikkelaar daar totaal niet voor open te staan. Maar goed, het protest van vandaag... er zal ook vooral heel veel media-aandacht voor zijn natuurlijk... dat kan er natuurlijk wel weer een extra impuls geven... om alle partijen wellicht op andere gedachten te brengen. Sport. In de Eredivisie is de streekderby tussen NAC en Willem II aan de gang. Ragnar Niemeijer, Willem II op achterstand en het heeft die punten zo hard nodig. Ja, zo is dat in de strijd tegen degradatie. We zitten inmiddels minder dan vijf minuten voor de rust. Nog altijd 1-0 voor Nak. Na dat doelpunt van Kees Luiks na elf minuten. Een vrije trap, een kopbal van Goedelje, denk ik. En Luiks in de rebound toen. Heel weinig kansen in deze wedstrijd. Wel wat dingen in de kantlijn. Als Willem 2 overigens de bal heeft op het middenveld. Het zoeken naar Joachim de Spits. Maar Luiks eerder bij zijn man op de rand van het strafschopgebied van de Breda's ploeg. En een uh, rode kaart had er, wat mij betreft, wel mogen komen voor Heusje. Halverwege zijn eigen helft. Vergrijpt hij zich met de hand aan het shirt van de ontsnapte Leurling? Die had een vrije loop gehad richting de Willem 2-keeper, David Meul. Je kunt zeggen, misschien had Lurling gewoon door moeten lopen. En de 2-0 moeten maken. Hij ging liggen in de verwachting dat zijn tegenstander van het veld gestuurd zou worden. Maar Makkely deed dat niet. Ik denk een grove fout van de scheidsrechter. De linker verdediger van Willem 2 is ook vervangen. Jallo. Ook al in de beginfase met een blessure. Nu Kees van Buren. Eigenlijk rechtsback op de linksback positie. En ook een gemene actie gezien van Danny Guit. Vorige week matchwinner voor Willem 2. Gillis speelt op het middenveld bij Nak met een masker op zijn hoofd. Een gebroken... Neus en Guit ging daar hard met zijn lichaam op af om zijn tegenstander expressen te blesseren in het gezicht. Geeft aan dat ik dit soort momenten vertel dat er op het veld niet zoveel gebeurt. Er zijn ook zoals gezegd heel weinig mogelijkheden, wel veel sfeer op de tribunes. Het leeft, maar ik zou graag wat meer momenten voor de doelen willen zien. 1-0 voor Nak, 3,5 minuut nog, tot de rust. De eerste wielerklassieker van het seizoen Milaan Sanremo La Primavera wordt geteisterd door sneeuw. Gio Lippens een uur geleden vertelde je dat de renners zelfs een deel met de bus afleggen. I is al duidelijk wanneer er we weer gaan rijden op de fiets te verstaan? Nou, formeel is het zo dat er om uh, half drie straks uh, weer gestart gaat worden in Arenzano. En dan uh, gaat het uh, de tweede helft zeg maar, van Milaan Remo gaat, uh, verreden worden. Als de renners tenminste van start willen gaan. Want we krijgen zojuist via Twitter een uh, mededeling van Nico Verhoeven. De ploegleider van de Blanco ploeg, de Nederlandse ploeg. Uh, die zegt van het is nog onduidelijk of uh, de renners wel weer van start willen gaan. Nou weet ik niet of hij alleen doelt op zijn eigen renners. De renners dus van die Nederlandse ploeg. Of dat hij doelt op het hele peloton. Maar we hebben beelden gezien, we hebben foto's gezien... van het moment waarop de renners afstapten in Ovada... voor die Paso de Torquino waar de sneeuw ligt. Ja, en als je dat dan ziet, die beelden van bibberende renners... kleumende renners die helemaal gewoon door de kou bevangen zijn... dan vraag je je inderdaad af of het nog verstandig is... om na die busreis van 40 kilometer weer op de fiets te stappen... en dan gewoon weer de regen in te gaan. Want ook hier aan de finish in San Remo regent het nog steeds. Als alles goed is, dan wordt er gewoon geregistreerd half drie, dan uh, wordt Milaan-Sanremo hervat. Voorlopig dus de kopgroep als eerste de bus in. Acht minuten en veertig seconden is de voorsprong van die zes man. En die acht minuten veertig mogen ze straks als ze gaan vertrekken... mogen ze die weer nemen op het peloton. En dan zal er een vliegende achtervolging komen in de richting van Sanremo. Remo. Dus verkeersinformatie. Bij de AWB Tamara Brugge, Mans, Waar staat het stil, Tamara? Ja, ik sluit eventjes aan op het uh, sportnieuws. Want uh, voetbalsupporters voor de eredivisiewedstrijd Feyenoord FC Utrecht... die staan in de rij op de parallelbaan A16 vanuit Rotterdam richting het zuiden. Voor Rotterdam-Feyenoord drie kilometer. Nou, ze hebben nog even, want die wedstrijd begint om half drie. Ja. En je kunt het natuurlijk hier horen bij uh, langs de Lijn vanaf twee uur. Nog één keer de hoofdpunten. Paus bidt voor grote menigte. Chinese president houdt inhuldigingstoespraak. En tunnels Noord-Zuidlijn even open voor publiek. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De high end hier over de Ja, Dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel. Zo wild, tweede helft van de perstribune van Max. Te gast Jan Poortvliet. En Vliegende Kipsuw van der Wart is uh, op pad... Op het antwoordapparaat een vraag over uh, de kennismaking afgelopen woensdag met de nieuwe pauze. Nou ja, de kennismaking. Het gaat er meer om dat de normale vastgestelde programmering voor zo'n uh, breaking news moment moet wijken. Dus ook de reclameblokken. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de adverteren en de omroepen? De vraag wordt straks beantwoord. NAC Willem 2, dat is de wedstrijd die uh, nu aan de gang is. Als uh, eerder gemeld 1-0 voor de Bredaanaars. Zometeen het vervolg. En u kunt ons altijd. Uh, Vragen stellen, u kunt ook reageren op deperstribune.nl of hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Jan Poortvriet, Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Trainer van FZ Bos, oud voetballer laten we zeggen eind jaren zeventig. WK-finale, 78 Argentinië. Mooie tijd bij PSV gehad, de jaren tachtig. Zit je nu naar NAC Willem 2 nog, uh, laten we zeggen, gepassioneerd te kijken? Is dat iets wat je bezighoudt? Eigenlijk best wel, ja. ja. Wat, hoe komt dat? Ja, daar omdat je je hele leven daarmee bezig geweest bent. Uh, als voetballer. Maar eerst uh, je begin je natuurlijk. je begint te voetballen als, als, als jongetje. Nou, dan ga je met je vader mee over naartoe kijken. Nou, dan, uh, dan heb je een club waar je voor bent. En op een gegeven moment zit je alleen maar naar voetbal. En is voetbal eigenlijk alleen. bijna het enige. En ja, dat is, is nog leven. steeds zo. Het is je leven, maar kun je ook ontspannen naar kijken naar zo'n wedstrijd? Of denk je, oh nee, maar als die speler nou daar had gestaan. Weet je dat je zo analyserend bezig bent? Ik ben uh, elke wedstrijd. Uh, Sinds een behoorlijke tijd analyserend bezig. Maar ik heb nog wel zoiets van. Uh, dat ik uh, soms zwetend op de bank zit. als ik echt wil dat iemand wint. Ja? Ja. Oh, dus dat, dat nog wel? Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb ooit. Uh, pff, volgens mij was het Milaan in, in de tijd van Van Basten. dat ik echt op die bank zat. Uh, dat gewoon het zat te trillen. Kijken naar een, uh, een half finale of een kwartfinale van AC Milan. Ja. Dus daar kun je niet je schouders meer over ophalen. dat je denkt van nou het zal ook allemaal wel. Uh. Nee, nee, serieus, serieus. Dan wil je zo graag dat iets wat mooi is... dat dat ook op winst uitkomt. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Niet meer de trill hoor. Afgelopen vrijdag zat je natuurlijk op de bank bij je club Den Bosch. Maar in Sittard, dan heb je ook zo'n wedstrijd Ja, 0-0. Ja, dat zijn moeilijke wedstrijden. Omdat je natuurlijk, we zitten in een goede serie. En dan wil je dat dat doorgaat. Nou, dan ga je eigenlijk toch voor winst. We hebben een beetje de pech naartoe dat we, dat we redelijk wat blessures hebben... op dit moment, ook op het verkeerde moment. Maar goed, we zijn er naartoe gegaan en 0-0, ja, daar ken je mee leven. Omdat uh, ze hebben alles gegeven. Uiteindelijk hebben we pas de laatste tien minuten... een paar uh, hele mooie kansen gehad om de wedstrijd te winnen. Misschien moet je daar ook in toeslaan. En uh, ja, voor de rest is, uh, ga je daar naar huis met 0-0... en dan ben je uiteindelijk wel tevreden. Ja, maar wat valt er voor jouw club nog te halen dit seizoen? Achter ja. nu? Nou ja, van alles nog. Dus, dus Kijk, voor ons is het nu belangrijk, is, is na-competitie, is, is de play-offs. Dus, dus, en in de play-offs weet je, dat, dat kan van alles gebeuren. Dus dat is voor ons nu het, ja, het doel. Dus bij de eerste acht, de eerste negen komen. En misschien, misschien wat hoger, maar voorlopig is dat het eerste wat je kan bereiken... is, is de eerste acht en ja. dan moet je proberen bij de kans te spelen. In elk gunstig scenario, stel dat je de Eredivisie haalt, hè? En dan ben je er niet meer bij. Dan ga je weg. Nou ja, dan is dat voor de tweede keer. Hè. Dat zou uh, ja. een zijn. Maar, maar waarom ga je weg? <laughs> nou, dat heeft puur te maken met de resultaten natuurlijk. Als je uh, ons, ons, ons, ons groepje voor de winter uh, ziet spelen, ja, dan, wij zijn heel slecht begonnen. En uh, we hadden een behoorlijke voorbereiding. Nou, mijn gedachten waren ook anders. En die kwamen niet uit. En uh, de eerste zeven wedstrijden hadden we drie punten. Dus, dus uh, dan weet je waar je staat... Nou ja, dan komt er ook kritiek uh, van overal los. Nou, dan moet je je elftal maar op, uh, weer, weer op orde zien te krijgen. Nou, daar hebben we een poosje gehad, maar daarna vielen we weer terug. Nou ja, goed, dat wordt mij aangerekend. En ja en terecht. En terecht en ja, en, maar waarom is dat terecht? Ik bedoel, jij voetbalt niet mee. Je vertelt die spelers op je... Nee, uh, maar, op, maar naar eer en geweten hoe ze moeten voetballen. En uiteindelijk, ja... Ja, Zij want, doen het. Er is natuurlijk altijd zoiets: een, een, een trainer bepaalt natuurlijk eigenlijk uh, wat er in het veld gebeurt. Hè. Kijk, als je de materiaal niet hebt of wat dan ook. Maar je bepaalt wel altijd wat er in het veld gebeurt. Hè. Zowel met je wissels als met je speelstijl. Mm. Nou, mijn speelstijl was een beetje misschien wat te open, misschien wat te naïef. Ik, uh, ik wil graag naar voren voetballen. Uh, hoge druk en, en hoog paaltempo. Nou ja, goed, dat, dat, dat, dat lukte niet. En uh, nou, dan ga je zoeken in je, in je elftal. Nou. Daar, dat was ook moeilijk, omdat uh, bedoel, je hebt een voorbereiding... maar na die voorbereiding beginnen we slecht, dus dan ga je zoeken. Mm. Nou, dan heb je tijd nodig. Nou, ja, je, in, in de voetbalrij heb je ook altijd tijd nodig om, uh, om iets neer te zetten. Zeker als er uh, bij Den Bosch uh, zes spelers natuurlijk, uh, uh, van het vorige seizoen niet meer bij zijn. Hè. Dus ja. dan, moet je een, uh, dan moet je toch uh, zes andere jongens opstellen. Hè. Dus, dus. Maar goed, dat hebben ze tijd nodig. En, en gelukkig, en ik en, en ben heel blij dat na de winter... want dan heb ook de spelers en ik... Weer het idee, je gaat opnieuw beginnen. Ja. omdat er, Het zit niet zo lang tussen. Maar, maar, maar ben jij daar zuur over, dat, dan, dat het dan ophoudt? Nee, nee, nee, nee, het geeft mij alleen maar een, een, een, moet zeggen, een, een stuk moraal, een stuk, een stuk vechtlust... Om, om, om, om, om er iets uit te halen. Ja? Ja. Zelf, zelf, zelfs als je weet dat je weggaat. Dat je denkt, van nou absoluut. ja zoek het ook allemaal maar uit. Ja, maar absoluut. Met je maar, uh, soms is het misschien ook wel een... Uh, is het misschien ook wel iets zo van nou ja, dat je het allemaal laat lopen? Ik heb, ik heb het uh, een paar keer eerder meegemaakt. Dus, dus uh, als je weet, oké, okay, we houden op. En, uh, goed, uh, en, en, en in één keer ja, gaat die groep uh, ja. functioneren. Uh, dus, dus het is met Telsa gebeurd. De vorige keer bij de Bos ook. En dus, dus, uh, het is me in het buitenland een paar keer gebeurd. Uh, ja, goed. Het, het, het past misschien ook wel, wel, wel een ja. beetje bij me. Ja. Ja, je moet er zelfs een beetje bij lachen. Ja, nou ja, goed, ik, uh, je wil graag iets. Je hebt iets in je hoofd van dit wil ik, dit wil ik laten zien. En, en daar ben je zo mee bezig. En uh, uiteindelijk uh, beginnen er op een gegeven moment wat, uh, wat puzzeltjes te ja. vallen. En op het moment dat die puzzeltjes vallen, ja, of gevallen zijn... Dan, dan, dan zit het ook goed in elkaar. Ja. Zullen we even toch maar naar jou... Uh, eigen actieve carrière gaan. Tien jaar bij PSV, want je hebt nooit bij Den Bosch gevoetbald. Je hebt, eh, Mike, nee. Wij kennen jou natuurlijk, vooral van PSV. Jaren 70, 80. Ik neem je even mee terug naar 1978. PSV wint met 3-0 de UEFA Cup. In de returnwedstrijd tegen Bastia komt de zaak voor elkaar. René van der Kerkhof. kortvliet, niet. Willy van der Kuilen. Op de lat. En nog eens. Willy van der Kuilen. Doelpunt. En zo zet PSV dan in de tijd van twee minuten Bastia definitief op een nederlaag. De voorzet de van Portegriep, de vallende Bastia-verdediger. Van der Kuilen met rechts ineens op de lat. Kan aannemen met links en schiet met de andere benen. Gewoon goed in, links en rechts benen. Het is toch makkelijk. 3-0 voor PSV. 3-0, uh, weet jij dat nog? Wat ik bedoel, we zijn 35 jaar verder. Ja, nee, die, uh, die momenten die vergeet ik nooit. Dus die, maar die staan nog gegrift in je heu. Dus, dus uh, dat zijn natuurlijk het dus vooral 78. Hè, die die, uh, die halve finale tegen Bastia, of tegen uh, Barcelona, die finale ja. tegen Bastia. Ja, die, die staan gewoon in, uh, ja. in, in mijn kop gegrift. Ik heb ook nog natuurlijk in, in de kampioenwedstrijd toen uh, tegen Twente in, in datzelfde jaar, scoorde ik twee keer. Ja, dat zijn momenten die, uh, nou ja, die voor de heest halen. Jan, wat voor voetballer was jij? Kun je daar een uh, typering van geven? Ja, gewoon een werker. Hè? Dus het is gewoon een, een, een, ja, een kilometervrijter. Een, een, een, een uitschakeler van, uh, van de tegenstander, van de, van de Meestal van de beste speler bij de tijdenstander. En daar proberen gebruik van te maken door constant over de main te gaan en, en weer op tijd terug te zijn. Dus ja. ik, uh, ja, ik was min uh, ja, meer, meer, meer, meer of meer een man tussen aanval en verdediging... Om, om overal bij te zijn. Ja, maar jij, jij was al jong bij PSV. Ik geloof dat je 16 was toen je ja. uh, uh, vanuit Zeeland... Arnemuiden, Arnhem ja. waar de klok ja. ging. Ja. Ja. naar de Lichtstad. Ja, dat is toch een hele andere wereld. Ja, joh. Dat, uh, hoe ging uh, jij daarmee om? Nou ja, eigenlijk best wel moeilijk. He. Ik kom daar in Eindhoven, natuurlijk, uh, bij een, een pleeggezin. Geweldig, uh, geweldig gezin. En uh, ik kom daar en ik krijg van alle regels. En dan denk je, hoe, wat krijg ik nou thuis? Was je natuurlijk, uh, ja konden we eigenlijk alles. Hè? Dus, dus thuis was ik een beetje vrij in, in, in vele dingen. En daar kreeg ik ineens regels. Daar, daar keek ik wel van op. Maar goed, uh, dat was eigenlijk zo overal, Want dit was een schat van een vrouw. En ik, uiteindelijk was ik kind in huis. Ik kon alles. En, uh, en je dit ging ook kwam. lekker uit natuurlijk. Ja, dus ja, ja. ja, dat was eigenlijk wel een, een, een foutje. Maar dat heb ik uh, gelukkig heel snel, snel Oké, okay. Jan, wat is jouw nieuwsmoment van deze week? Ja, dat is toch... Uh, uh, uh, de terugkeer van Barcelona. Ze zijn niet zo lang weg geweest, maar ze waren wel even weg. En uh, ik denk, uh, ik ben wel fan, hè? dus uh, ik, ik, uh, ik zat er mee in. Ik denk, die gaan nooit winnen van Milaan. Dat kan niet. Want uh, ik heb ze natuurlijk twee, drie keer gezien daarvoor. En dat was niet om aan te zien. Het was uh, voorspelbaar. Het was langzaam. Het was, uh, uh, en in één keer staan ze daar winnen met 4-0. En natuurlijk de schoonheid van de doelpunten. Busquets, Dani Alves had gekund. Maar hier is Messi, hier is Messi! jongen jongen jongen Dat is een hele snelle goal. En wie had het erover dat hij in een mindere vorm zou zijn? Dat hij zich wat zou afsluiten van de ploeg. Het bekende gebaar naar boven. Een kleine voetbeweging. Een paar centimeter ruimte is genoeg voor dit fenomeen. Ja, ja dat is echt een fenomeen natuurlijk, Messi. Ja, één Messi bij de Bos en je bent er. Had je nog maar. <lacht> nee, nee, ik, nou ja, Kijk, zulke lopende die, uh, nee, dienen niet, niet zo heel veel nee. natuurlijk. En uh, het is zo dat uh, voetbal is op alle niveaus mooi En dat is ook bij ons. En, en de spelers die we hebben zijn ook mooi. En, en, uh, en die zijn ook allemaal op hun manier uh, bezig met, uh, met iets te bereiken. En ik zal je vertellen, het gaat ze nog leuk ook. Okay. Misschien niet het niveau van Messi. Zeg maar, zou jij liever in een nou kamp zitten? Niet als trainer daar gaan we het nemen, Maar gewoon op de tribune of liever thuis op de bank om naar die wedstrijd te kijken? Ik vind de tribune heerlijk. Ik, uh, ik hou van, uh, uh, van op de tribune zitten. Want op de tribune, in, uh, op de tribune dan, dan, dan zie ik alles. Dan, uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon een stuk leuker. En uh, daar kan je nog meer uh, ja, meeleven, meedenken. Ja, de sfeer is ja, natuurlijk en de sfeer, En de sfeer is altijd geweldig. Ja. Straks meer van Jan Poortvliet. Uh, en dan hoort je ook uh, klachten ingesproken op ons antwoordapparaat. Nu Vliegende Kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Zil van der Wart. Ja, ik ben nog steeds in Zuid-Limburg, in Nieuwstad, in het mooie ja, Zuid-Limburgse land. Nog niet helemaal heuvelachtig is het hier, maar het begint wel. Het begint een klein beetje, maar voor uh, een beetje in de heuvels moet je toch een kilometer of dertig verder zijn. Dan ga je meer de heuvels in. In de omgeving van Valkenburg, Schinnen, Schimmert, dat, dan ga je een beetje de heuvels in. Hier is het eigenlijk nog vrij vlak. Ja, dit is nog steeds de stem van Arie Den Hartog, die uh, ja, in 1965 Milaanse Rema won. We stonden net bij een beker, een Italiaanse beker, maar u heeft nog veel meer gewonnen, want u heeft ook de Amsterdam Gold Race gewonnen. Amsterdam Gold Race in 1967 heb ik die gewonnen en uh, ja, dus Jan Stablenski was de eerste die dat ja. won en uh, diezelfde dag reed ik in Frankrijk, reed in een wedstrijd, uh, grote prijs Philips, die won ik in Frankrijk en Stablenski won hier in Nederland de Amsterdam Gold Race. Ik heb toevallig een stukje meegenomen. Omstuwd door dromme reclamewagens, auto's met officials en pers... en verder uiteraard vele honderden belangstellenden... vertrok de karavaan naar het zuiden... waar een rit van ruim 200 kilometer door Brabant Limburg en Limburg hen wachtte. Al kort na het begin van de strijd... begon zich een kleine kopgroep los te maken van het grote peloton... met aan het hoofd de 25-jarige Nederlandse renner Arie den Hertog. Arie den Hertog. Wat is den Hartog? Het is den Hartog. Het is met een A en niet met een E. Maar ja, goed... Uh... Zo is dat erin gegroeid. En dat is door een paar uh, journalisten is dat een keertje verkeerd opgezet. En dat blijft heel lang hangen. Ja, dat is wel jammer. Aan de andere kant, u was wel de eerste Nederlander ook uh, in Milaan-San Remo. Maar ook degene die de Amstel Gold Goldrace won. Ja, ik was op alle de keren de eerste. En uh, Milaan-San Remo hebben ze de naam uh, niet verkeerd gezegd. In de Amstel Gold Goldrace wel. Maar goed. Ja, maar ik kijk zo om me heen. We staan nu in een kantoor. Allemaal spullen. Ik zie ook iets van de trein nog, maar dat is voor uw zoon, hè? Dat is van de zoon, ja. Zei u net. Ik zie een loopband ook staan. Een loopband, ja. Daar oefen ik uh, iedere dag nog op. Uh, loop ik ongeveer zeven kilometer per dag. Uh, doe ik hardlopen op de loopband. Ja. Zullen we nog heel even luisteren? Naar, uh... ah, we zijn net te laat, oh, zo, ja. maar de beelden waren de, van de winnaar. Maar u loopt zeven kilometer... Hard. Zeven kilometer hard, ja. En uh, de ene dag doe ik daar 41 minuten over. De andere keer uh, 39,5. Dat is maar net na hoe de conditie is. Ja, nu heeft u een rijwielzaak gehad. Had, ja. En op Wikipedia staat dat u nog heeft. Maar die is, die is niet meer, hè? Uh, afgelopen november 1 november ben ik daarmee gestopt. Als u nu kijkt naar het wielrennen, heel veel verhalen over doping en alles. En doping is van alle tijden. Maar zoals het nu gaat, hoe, uh, hoe renners uh, nog meer verplicht worden om te bekennen... terwijl ze nooit betrapt zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, over doping wil ik heel, heel erg weinig zeggen. Het enigste wat ik uh, daarover wil zeggen... tien jaar geleden of 15 jaar geleden reed u met de auto, was u ladder zat. Ze hebben je nooit aangehouden. Nu gaan ze zeggen van... Uh, hij was toen dronken. Je hebt uh, zes of acht collega's die zeggen... ja, die was hartstikke zat. Als ze nu je rijbewijs afnemen, wat zeg je dan? Ja, waardeloos. Ja, nou, dus met de doping precies hetzelfde. Het, is, uh, het slaat nergens op. Het is een soort heksenjacht aan ja. het worden. Ja, het is gewoon een heksenjacht. Ze willen de, de sport kapot maken of iets dergelijks. Uh, ik zie het nut niet van in. Nee, maar kan deze sport kapot gemaakt worden? Nee, ik denk het niet. Ik geloof niet dat de sport kapot gemaakt kan worden. Want uh, kijk maar naar de grote wedstrijden. Er komt steeds meer publiek. En ik rij hier naar Zuid-Limburg. Nou, ik heb alweer vijf, zes groepjes gezien met, met vijftien man of zo die aan het wielrennen zijn. Het is en blijft toch een mooie sport. Maar het is een prachtig. Het is een van de mooiste sporten die, uh, die er is. Met Schaatsen is wielrennen. Dat, uh, dat is echt een uithoudingssport uh, waar je voor moet knokken. Nou, een vraagje, want. Uh... Tot slot, want dat, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Uh, er zijn nu jongens die miljonair worden door het wielrennen. Maar wat kreeg u bijvoorbeeld voor de overwinning op, van Milaan Remo? Nou, Milaan Remo die won ik. En toen was de eerste prijs 650 Nederlandse gulders toen. En uh, die kreeg u een jaar later pas uitgekeerd. En die moest u ook nog delen met je collega's. Dus rijk bent u niet geworden? Nee, maar wel gelukkig. Dat is het belangrijkste en gezond. Ik zie het helemaal u. Dank u wel voor dit gesprek. Niets te danken. graag gedaan. De aanvoerders. Dat is een uh, verbond van prof- en amateurvoetballers... die zich inzetten voor een positieve beleving, beleving... en een positief beeld van voetbal. Dit weekend zijn er allerlei acties. Ben Wijnzekers, oud orde, altijd orde. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, ja, wat gebeurt er nu dan in, uh, in het stadion? Ja, we zijn net uh, teruggekomen uh, van een... Uh... Bij ja, een bijeenkomst waarin uh, burgemeester Abbott en minister uh, Schippers van, uh, de, daarbij waren, uh, over een uh, paar dingen. We hebben heel veel activiteiten, natuurlijk belangrijk de wedstrijd, maar wat er omheen gebeurt, uh, hier aanvoerders, waar wij uh, uh, gisteren ook de aftrap hebben gedaan bij Velo, uh, de aanvoerders die zich bij elkaar verenigd hebben om in ieder geval ja, te kijken of we wat, in ieder geval meer een positief beeld kunnen geven uh, over de voetbal. Hoe ga je dat doen? Maar de... maar hoe moeten aanvoerders dat doen concreet? Nou, concreet willen we dus uh, alle aanvoerders in Nederland, er zijn natuurlijk heel veel, duizenden en duizenden, eigenlijk uh, een stukje verantwoording geven die ze normaal ook wel hebben. Maar eens, laten we zeggen, als er wat op zo'n wedstrijd gebeurt, dat er maar twee aanvoerders zijn, die dan, als we dus, uh, dat we het is, het woord doen, dat niet iedereen mag lopen schrijven en uh, ja, dan is er zoiets van maken. Dus uh, samen moeten ze proberen om niet alleen hun eigen spelers, maar ook naar de, naar de schijzer te naar de mensen doorheen om die een beetje positief over, uh, over, het, oh ja, over het spelletje, over het voetbal ja. te, te geven. Maar ja, dan moet je tien spelers overtuigen dat ze zich koers moeten houden. Nee, maar goed, het, kijk, we hebben ook hier gezegd, kijk, ik was zelf ook een speler die uh, niet altijd uh, correct uh, met voetbal B, maar wel, ik bedoel, ze wel correct om te zeggen van joh, keihard passie en uh, strijd, maar na afloop was, het, uh, was ik het vergeten en dan was ze weer... Uh, elkaar aan de hand schudden. En dan, eh, het gaat om onverantwoordelijk gedrag. En dat is wat we proberen een beetje tegen te gaan. Ja, wat merk je dat, dat het voetbal schaadt eh, inmiddels? Ja, kijk, nou, kijk, het is natuurlijk al een tijdje dat, dat voetbal is. natuurlijk best uh, een belangrijk uh, factor wat je, wat je kan uiten. Maar laatst met, de burger, met die grensrechten wat er toen gebeurd is, ja, toen is daarna alles wat met uh, voetbal te maken heeft, dat wordt op een gegeven moment helemaal uh, uitgelicht. En uh, terecht natuurlijk, maar het moet ook weer niet zijn dat, dat, dat voetbal eigenlijk uh, hetgeen is waar, wat, wat er echt speelt. Want dus er gebeurt natuurlijk ja. in de Maatschappij meer dingen, maar wij willen wel via de aanvoerders, uh, initiatief van onder andere Gullit, uh, Numan, uh, Adel winter en van mijn persoon om daar uh, in ieder geval meer aan te geven. Alles, uh, alles helpt ook een beetje. Ja, want uh, ja, het kan in de maatschappij ook gebeuren. Maar uh, ja. jullie uh, voetballers, uh, topvoetballers zeker, zijn natuurlijk iconen voor, voor opgroeiende jeugd. Ja. Hè? Dus ja, want, dat uh, ga je nadoen. Uh, ja, wij willen proberen daar wel een voorbeeldfunctie. En het is een beetje raar. Ja, goed. Als je dus de campagne ziet waar we allemaal achter staan. Mm. En het uh, ja, is ook jammer dat dat zeg, ik weet wat met, met Van Bommel dan niet goed gaat. Maar dat geeft ook wel aan dat hij een moet nemen. En misschien moet ik ja. zeggen, joh, sorry voor mijn uitingen. Want wat je terecht zegt, uh, wij hebben wel een uh, voorbeeldfunctie. En, en de jeugd neemt het over. Of het dan uh, wat voor kleur hier speelt. Maar ook, uh, ook over het gedrag. Ja. ja, want hier zit Jan Poortvliet. Uh, ja. ja Ik weet niet of je over zijn gedrag nog aanmerkingen hebt vandaag de dag. Maar je kent hem nou, wel natuurlijk. Jan, Jan Poortvliet was wel rustig. Hij was wel rustig, hij was rustig als ik was hoor. ja Denk ik. Ja, ja. Ik was wat meer... Uh, ja, ik wil niet zeggen veller, maar wel, wel snel gelijk uh, op de kast, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik, maar... ik deed dat op een stille manier, Ben. Ja, dat was meer wat uh, dat niemand het zag, hè. Ja. Ja. Maar ik denk dat je tegenwoordig, hè, met zoveel camera's, oh. alles, uh, ja. dat het gewoon heel moeilijk is en terecht dan ook om, uh, om, om iets te doen. En dat, is, uh, dat was vroeger nog wel iets makkelijker. Ja. Nou, Ben Wijnstekers, dankjewel. Uh, veel plezier vanmiddag dat de aanvoerders ja. hun werk naar behoren mogen doen bij Feyenoord Utrecht. terecht. Ja. Oké, okay, nou, wil ja. bedankt eventjes voor het woord. Ja, dank Zeker. wel. Dag. goed goed. Hoi. hoi. Ja, Jan. Uh, ja, die aanvoerders, uh, die, die moeten het doen, hè. Nou, dan staat vanmiddag feyenoord utrecht. Je ziet nu al bijna de beelden van wat daar mogelijk kan gebeuren. Ja, moet dat sfeer. Hoe hou jij de spelers in de hand? Nou, dat probeer je mij te geven van uh, in je trainingen en van tevoren. Kijk, van mij mag veel, hè. Ik bedoel, ik, ik vind voetbal is iets van uh, je, moet, je moet de grens opzoeken, hè. Van, van tot waar waar mag je? Hè? Kijk, je wil winnen. Nou, en in, in dat willen winnen moet je alles gebruiken wat, wat toegelaten wordt. En niet alles, uh, je moet het ook niet letterlijk nemen. Hè? Dus, dus het gaat erom dat je, dat je, dat je, je speelt om te winnen. Nou, daar mag alles in zitten en dat mag, moet na de wedstrijd over zijn. En tijdens de wedstrijd speel je, speel je daar met hart en ziel voor. Dat hoeft niet gemeen te zijn, dat hoeft niet achterbaks te zijn, dat hoeft niet met zwalbes te zijn. Nee. Dat is gewoon recht toe, recht aan. Hup, wij spelen om te winnen en daar. En that's it. Zo so probeer ik ze ook daarna dingen te krijgen. Dus ik fluit op de training bijna, bijna nooit. Of bewust. Omdat ik vind dat, ze, dat, dat de scheidsrechter is de baas. Maar ben baas. jij ook iemand die telkens opspringt... als de scheidsrechter een beslissing neemt? Uh, of nou, of de speler steunt in protest? Nee, absoluut niet. Als mijn speler uh, niet... Ik, ik, ik hou van gerechtigheid. En als mijn speler geen gelijk heeft... zal ik eerder mijn speler aanvallen dan, dan de scheidsrechter. Alleen er gebeurt wel eens iets... dat de scheidsrechter een foutje maakt. Maar goed, die maak ik ook. He, dus dus uh, dat, dat is niet zo erg. Alleen, er zijn wel eens fouten bij... die die consequenties hebben. Dat is jammer. en, en ik, Wat ik vind is dat de scheidsrechters... en ik mag op dit moment helemaal niet klagen... want ik vind dat ze behoorlijk goed doen. Jo, er is maar één ding. Ze moeten zichzelf zijn. En, uh, en door al die regels... die uh, opgelegd worden... Joh, laat de scheidsrechters... Uh, zijn oh. eigen wedstrijd fluiten. Zijn uh, huiswerk heeft hij meegekregen. Maar laat hem zichzelf zijn. En, en door al die... Uh, ook die praatprogramma's doen er ook geen goed aan, natuurlijk. Hè? Want dan, dan, daar doen ze weer alles uitbeelden. Kijk, een scheidsrechter moet een beslissing nemen in een, uh, split, een, second. In een ja, split second. Ja, zeker. Nou, daar kan je een keer in zitten. Maar dat mag nooit je wedstrijd uh, beïnvloeden. Uh, dus dus uh, ik, ik, ik vind een, een scheidsrechter hem ook een fout maken. Maar je moet wel. Uh, Objectief zijn. Objectief fluiten. Maar ja, uh, daar kunnen we toch van uitgaan. Er zal toch geen scheidsrechter? Ja, nee, de, de, de, maar goed, bewust, bewust doe je het zelf ook wel eens. Als ik een, ja. een, een wedstrijdje train... dan heb ik ook uh, wel eens voor de een... meer petit dan voor de ander. Dat begrijp ik. En eigenlijk mag het niet. Nee. Goed, maar, maar jij hebt last gehad bij Den Bosch van Oerwoud geluiden. Er uh, moest ineens ja. uh, de voorzitter van Den Bosch... bij Pauw en Witteman komen <laughs> uitleggen... wat daar toch gebeurde. Ja, joh. Dat, pff, dat Den, is, Bosch uh, Den Bosch AZ. Den Bosch AZ, ja. Het is... Ja, het is niet leuk. Uh, uh, uh, uh, het hoort niet, hè? dus, dus uh, laten we daarvoor uitgaan. Kijk, ik ben natuurlijk van een, een heel andere generatie. Uh, wij gingen voetballen en wij kregen van alles naar ons hoofd. En uh, nou ja, goed, dat waren scheldwoorden, dat waren andere dingen. Wij... Ja, wij trokken ons er niks van aan. En er was ook niemand die achter ons stond. Hè? Dus, dus dat dat geroepen werd. Maar tegenwoordig is het anders. En, en, maar kunnen je iets zeggen ondernemen? Of, ja, of maar houdt moet, het op? Nou, ik vind wel dat, je daar, dat, dat ze dan in moeten grijpen. Kijk, door, door erover te praten... Uh, lok je het alleen maar meer ja. uit vind ik. Dus de, ik vind, ik vind dan, moet je, dan moet je, ook de stoute schoenen aantrekken. Dan moet je ingrijpen. Dat is met alles zo. hoor. Met alles wat gebeurt. Waar je ze dan ook in beeld bij den Bos? Weet je wie het zijn? Ja, den de Bos weet, weet niet wie het zijn. Maar nee, je, precies. Je, je, je hebt al beelden van, van de tribunes natuurlijk, maar, maar je, je, hebt kan geen geluid? je kan niet. Je kan niet precies ja. aan iedereen zien wat, wat doet hij nou, Heftgeluid. roept hij nou of? Uh, nee, precies. Je kan niet lippen. En dus, dus maar goed. Ja. Nog niet. Ik vind, ik vind, nou, dan moet je daar achteraan gaan kijken. De bos ja. kan er niks aan doen, maar het, uh, het, het, het, het gebeurt in vele stadions. En dus, dus uh, het is gewoon een probleem. En, goed, dat moet door respect... Okay, dan komen we weer terug op die aanvoerders. Door respect voor elkaar. Kijk, uh, de ene ploeg wil, wil van de andere ploeg winnen. De ene ploeg is niet blij dat de scheidsrechter een beslissing neemt. Uh, dat, dat blijf je houden, dus, dus dat ja. is ook niet zo heel erg. Alleen, je moet wel respect hebben voor wat er gebeurt. Je wil graag winnen, eh, maar dat mag niet... Uh, Nee. Uh, over deze dingen gaan. Jan, we horen net uh, dat jij een voorzet gaf: 3-0, PSV Bastiaan 1978, UEFA Cup naar Eindhoven. Ja. En je hebt voor Oranje, ja ja, één keer gescoord. Kom die voorzet nog? Oh, jawel! Die voorzet komt! Dat is trouwens erg knap gedaan. En de mogelijkheid! En de mogelijkheid! En... De van Jan Portriet, Jan Portriet die die bal opving uit die voorzet, die onmogelijke voorzet van Simon de Hamata. Als u vanavond naar het TV gaat kijken, dan zult u zien dat hij zich uh, vastdraaide. Nog een keer vastdraaide en toen zich plotseling uit die omklemming van twee, drie spelers bevrijde. Toen dan die verlossende voorzet gaf en dan kreeg plotseling uit de rebound ...Kreeg Jan Portriet die bal voor zijn voeten. En toen was het pad, plof, bal in de touwen. En dat betekent na precies een half uur spelen in de tweede helft 1-0 in het voordeel van Oranje. Ja, waar, waar was dit? Weet je dat? In uh, Rotterdam. Dit was de vijftigste wedstrijd van Willem van Arnhem. Oh, dat was het. En Theo ja. Komen ja, was... als gebruikelijk opgewonden ja. en positief. <laughs> ja, absoluut geweldig. Ja, ja dat, zijn, dat zijn prachtige momenten. Heb jij vandaag de dag, want je hebt ook veel in Nederlandse Elton... een keer of 19, 20 uh, in Nederlandse Elton ja. gespeeld. Ja. Ja. In een prachtige periode ook. Heb jij nu nog een liefde voor Oranje? Ja, die heb ik nog steeds tussen. Uh... Hoe uit die zich? Ja, die uitzicht maar ja goed, die zit sowieso natuurlijk hier. Ik ga in Nederland moet ik eerlijk zeggen ben ik uh, ga ik niet zo snel kijken meer. Maar ik ga wel uh, bij toernooien, uh, wil ik erbij zijn. En om de dood eenvoudig reden, misschien omdat ik het zelf gemist heb. Hè? Dus, dus die, uh, die massa die daar naartoe gaat, ik vind dat geweldig. En wij speelden natuurlijk in Argentinië en uh, als er honderd Nederlanders waren, was dat veel. In, in, in, uh, daar. Dus ik vind het geweldig, die sfeer die er is, die, die, die mensen die uitgelaten zijn... die mensen die daar voor de Nederlands helft wil komen. Hè? Dus, dus, uh, ik, ik ben in Frankrijk geweest, ik, uh, ik ben in Amerika geweest, in Italië, in Zweden. Ik weet niet, uh, over, overal... Ook ook Oekraïne, maar ja, want laatste EK, dan ga je gewoon kijken. Ja, uh, ja. Oekraïne, maar was het Polen en Oekraïne? Ja, ja. ja. Nou, ik ben maar, gaan kijken. En waar uh, logeer jij dan? Ik heb het uh, deze keer op de Oranje camping. Dat is Aha. de tweede keer op de Oranje camping. Uh, ge, ge, ge Ik moet eerlijk zeggen, het was een, een sloopertuin want uh, je zit maar ja. op tentjes en het het weer was best wel redelijk warm. En uh, ja, goed, uh, Als je al naar bed wilt, dan word je om het kwartier wakker gemaakt door mensen die thuiskomen. Dus, dus, dus dat heeft niet zo heel veel zin. Dus ik, uh, dat moet volgende keer. Maar, maar op zoals een op volgende week, week ga je naar die kwalificatie kijken. Nederland-Esland is het en Nederland-Roemenië? Nee, nee, nee. Die, uh, die, die kijk ik uh, liever thuis. Of gewoon om, om, om lekker ja, op gemak ja, te analyseren. Ja, gewoon lekker, lekker relaxed te kijken, ja. Uh, Ragnar Niemeijer, tweede helft is uh, aan de gang. Nak Willem 2. Bijna acht minuten oud alweer en uh, nog steeds wachten op uh, leuke spannende momenten. Lurling op de rand van buitenspel, weggestuurd vanuit het middenveld. De aanvaller van Nak wordt teruggefloten voor buitenspel. Want uh, de vlag van de assistent scheidsrechter gaat omhoog. Nou hebben we gisteravond gezien bij VVV Herakles dat dat uh, geen garantie hoeft te zijn... Voor een goede beslissing. Ik denk dat dit misschien ook wel een fout was. Want uh, had toch het gevoel dat hij minstens gelijk stond, Anthony Lurling. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Daar is Cornelissen voor Willem II. Aan de rechterkant van het veld uh, wordt ondersteboven gelopen door Kenny van der Weg, de linksback. Van Nak Breda. En dus uh, krijgt Willem 2 een vrije trap. Diep op de helft van de tegenstander, diep op de helft van de ploeg. uit Breda Nak. De bal ligt er met 15 bij de hoekvlag van Daan. Vlak bij het strafschroepgebied ook aan de rechterkant van het veld. Heusje staat achter de bal. Voor de goal gedraaid. Daar gaan koppers met Guit onder meer. Maar uiteindelijk weggekopt. Vlak voor het doel van uh, Jellet en Rauwelaar. de keeper van Nak. 1-0. Ja, daar moet ik er nog even aan toevoegen. Voor Nak Breda tegen Willem 2. Mooi niet Niemeijer en uh, Jan Poorsviet. Ja, Is dat nou een moment, buiten spel of net niet... dat de trainer opspringt van zijn bank en ja, de, ja, de, dat, de, vierde, de vierde official uh, uitvoert? Dat, dat. dat zijn natuurlijk de, de momenten. Ja, ja, wat bedoel, zeg jij dan tegen zo'n vierde... als jouw speler was? Nee, ik heb, ik heb dan meestal wel heel snel... leg ik me daar beneden. of het moet echt extreem zijn. En als het extreem is, wat zeg jij dan? Ja, dan laat ik me wel even... Horen. In welke termen? Nou, gewoon... Nou durf uh, jij niet uh, te herhalen nou, nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dus, nee, nee, nee dan heb ik het over ze. Dus, ze hebben weer een paar amateurs gestuurd of zo uh, in, in, in, in die, uh, in oh, die trend. Ja? In die ja. trend. En Wat zegt zo'n man dan terug? Meestal niks. Of, dus, of de vierde man komt even langs, maar meestal niks hoor. Dat bedoel, ze ze begrijpen ook wel dat het uh, even in een uh, emotionele uh, bui is. Goed. Jan, uh, wij verrassen onze gast altijd met een radiobrief van iemand uh, die je goed kent. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Jan. Ja, uh, ik heb jou lange tijd meegemaakt bij PSV. Dat was, uh, voor mij was je een wereldgozer. Uh, qua training uh, stond je altijd voorop. Uh, die linkerpoort van jou die was, die was niet zo denderend. Maar je ging toch en dat, dat hebt voor mij te veel respect afgedwongen. Iedere dag na de training alleen met die linkerpoot oefenen. En dan deed je gewoon fantastisch dat je ook later beter links kon dan rechts. En uh, daar heb ik erg gewaardeerd je, je. was ook een gozer die uh, op een feestje voorop stond. Uh, met de kamerval hebben we zelfs twee, drie dagen, ik niet meer op tap geweest. Terwijl we onze wagen kwijt waren. We konden hem niet meer vinden. Later ben je in de, in de training gegaan. Je bent trainer geworden van diverse clubs. En nu bij Den Bos. Uh, ja goed... Eind van het jaar moet je helaas weg, maar ja, je doet het toch wel goed. De beker ging goed. En, uh, maar goed, uh, ik denk aan de andere kant, uh, Jan, dat je dankbaar weer een clubje voor jou klaarstaat die uh, jou met open armen zal ontvangen. Want uh, zelfs heb ik gezegd: van, nou, misschien is Jantje wel iets voor P.V. als coq jaar hier trainer worden. En Jantje meer als uh, veldtrainer. Misschien wel als, uh, als hoofd jeugdopleidingen, ik weet niet. Misschien zit het in het verschiet. Jan, met een vriendelijke groet en hoop je nog een keer hier bij PV te zien van René van der Kerkels. Jan, ja René. Geweldig. Jij ja, vindt het leuk om te horen? Ja, het is een schatje. Het is een geweldige, uh, eerlijk. Uh, altijd goed mee op kunnen schieten en uh, ook altijd recht voor z'n raap geweest. Uh, dat is nog steeds. Maar gewoon een uh, geweldig mens. En uh, ik hoop zelf natuurlijk ook een keer dat je daar, uh, dat je daar ooit nog een, een keer, een keer uh, terug kan komen, natuurlijk. En uh, uiteindelijk is Peacevee een mooi clubje. En kijk, al die oude gasten die daarbij horen, die zitten daar nog steeds. Hè? Dat, dat is ook leuk. Ik ben natuurlijk vaak bij ze kijken, alleen de ja. laatste jaren door mijn eigen, eigen ja, werk of het is het, uh, nou ja. is het uh, hobby. Werk je, je is, <laughs> bezig, Ben je er niet nou. altijd? Ga je er niet altijd ja. meer naartoe? Zeg maar. Uh, als je René hoort, René van der Kerkel, denk ik natuurlijk ook aan 1978... de WK-finale te Argentinië. Uh, dat, uh, dat, dat bleek een uh, min of meer verkochte wedstrijd. Matchfitching uh, mag je er geloof ik niet op plakken, maar het ging er echt die kant op. Heb je dat gevoel ook dat jullie een finale ontstolen is, achteraf? Nou ja, het, het is zo natuurlijk dat de, de finale zelf, denk ik, dat niet zo heel veel uh, aan de hand was. Natuurlijk, maar om in de finale te komen is natuurlijk een. Uh, Argentinië-Perel? Is natuurlijk een zaak van, uh, die duidelijk voor de hand ligt. Hè. Ja. Daar, hoef je niet, uh, daar hoef je geen wetenschappen voor te zijn. Eh, dus dus uh, dat, lijkt, dat lijkt me zeer duidelijk. Al, al, Allereerst de tijdstippen waarop de twee moeten spelen: één om vier uur en één om acht uur s'avonds. Om vier uur wint met uh, 4-0, dus er moet s'avonds gewonnen worden met een bepaalde uitslag. Ja. En, uh, en die wordt bereikt. Ja goed, dan, dan is dat uh, duidelijk. Ja, en neem ons nog eens mee naar die catacombe. Hoe stond jij daar toen je het veld op moest? Ik moet eerlijk zeggen, wij uh, ja, we hadden een busritje en daar toen was uh, een uur, maar het was niet zo vet. Het was maar een paar kilometer, maar uh, miljoenen mensen langs de kant van de weg. Oh, ja. En eigenlijk was ik al mijn zenuwen daar al kwijt. En dan uh, sta je in die katakombe en dan zie je dat stadion met die snippers... En dan, dan, dan, dan heb je eigenlijk maar één ding, je wil daar veld op. Ja. Dus dat klinkt gek, maar je wil gewoon een veld op om, uh, om, om, om, om er tegenaan te gaan, erop te klappen. En, en daar gewoon uh, eigenlijk met goud vandaan te komen. Mm. En nu, nu, zoveel jaar later, ben je er tevreden over dat, dat het gegaan is zoals het gegaan is? Jo, ik ben hartstikke tevreden, alleen ik vind het jammer dat we ze niet gepakt hebben. <laughs> en, uh, we, hadden gewoon, uh, we hadden ze gewoon moeten pakken, we hebben de kansen gehad. En uh, nou ja, het laatste het moment gebeurt. natuurlijk, net ja. voor tijd, dat, dat was zeer jammer. Hè? Dus, dus, uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen, na zo'n wedstrijd ben je zwaar teleurgesteld natuurlijk. En uh, ja, dan, dan ben je niet zo bezig met het verwerken van de wedstrijd. Ja. Het komt later pas. Alle klachten, vragen en complimenten over de media, u weet dat, kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En dit is Oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035 677 6001. Ik heb vanmorgen Vroege Vogels gehoord. En er was scheidmeester Sanne de Vries. Die een heel vervelend programma had over Koning Willem-Alexander. En ik vind het eigenlijk schandalig dat zoiets uitgezonden wordt. Goede tijden, slechte tijden kan ik niet zien. Ik heb psycho al gebeld en die zegt, nou dat ligt aan de uitzending. Ik hoop dat u er wat aan kan doen. Goedemorgen. Te passend onpas hoor ik in de media in plaats van Eerste Kamer en Eerste Kamerleden, dat ze aangeduid worden met senator en senatoren. En wij hebben geen senator, dus ook geen senatoren. Met andere woorden, uh, wat zorgvuldiger aanduidingen gebruiken zou prettig zijn. Tom, echt gepresenteerd, vandaag uh, op het studio Sport. En altijd al, de samenvatting met kracht gaat hij meteen door naar de stand... ...zonder met de kaart met de uitzager te laten zien. En dat vind ik jammer. Ik eerste keer maatloos het Henk haar hoort... ...het les heeft om de publieke omroep een andere naam te geven. Complimenten. Maak het luid. wij betalen wel. Ja, en als ik dan dit nummer hoor... waarmee Anouk naar het songfestival gaat, birds... ...dan denk ik, het is gewoon helemaal niks. Ik zat deze week te kijken naar de bekendmaking van uh, de nieuwe pauze bij de NOS. Uh, dat gebeurde rond 8 uur ongeveer. En normaal zien we voor het journaal een, een reclameblok van wel zeven minuten. Uh, en ik was eigenlijk benieuwd wat, wat gebeurt er dan met zo'n reclameblok. Uh, kunnen de adverteerders dan fluiten naar hun uh, uh, inkomsten van zo'n blok? Wordt het gewist? Wat, uh, ja, hoe gaat dat bij dat soort uh, grote gebeurtenissen als dan commercials uh, zomaar uh, niet worden uitgezonden? Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Op de laatste vraag van die meneer gaan we nog even in. Hanna Alblas van de Bond van Adverteerders. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Alblas, wat gebeurt er met zo'n reclameblok? Nou, zo'n blok wordt niet uitgezonden en dan hoeft de adverteerder er ook niet voor te betalen. Oh, oh u betaalt niet vooraf? Nee, we betalen achteraf op basis van hoeveel mensen dat werkelijk gekeken hebben. Hoe weet je dan hoeveel mensen uh, gekeken hebben naar zo'n reclameblok? Um, er is een continu onderzoek met een panel waarin uh, uh, het kijkgedrag van mensen wordt gemeten. En uh, dat panel is uiteindelijk representatief voor de hele Nederlandse bevolking. Dus de hoeveelheid reclamezendtijd wordt afgemeten aan het uh, aantal kijkers dat door deskundigen wordt vastgesteld, En dan, daar hangt de prijskaartje aan. Dat klopt. Zo gaat dat. Ja. Ja. Vinden de adverteerders het erg als er breaking news is, bijvoorbeeld met de pauze afgelopen week, dat hun reclameblok sneuvelt? Meestal hebben adverteerders uh, meerdere blokken op een avond en ook op meerdere zenders. Dus als er ergens niet tussenuitvalt, dan uh, wordt het op een later tijdstip dus wel weer een keer ingehaald. Ja, nou ja, u zegt zo'n nuchter nee hoor, maar ik kan me voorstellen dat je, als je adverteerder bent, dat je juist een, een tijdstip kiest en een zender kiest die precies past bij jouw doelgroep of min of meer past. Dat, dat klopt, maar het acht uur verhaal komt iedere dag. En uh, campagnes van adverteerders lopen meestal langer dan één dag. Ja, ja. Dus, dan, dus het gaat uiteindelijk om een totale doelgroep die toe willen bereiken. Dus u krijgt uh, als het ware geen uh, echte compensatie uh, als er iets uh, tussenkomt? Nee, nee, maar je hoeft er niet voor te betalen. Er nee. is niet uitgezonden dan. En dan uh, regelmatig komt het voor dat hij dan uiteindelijk op een later tijd nog een keer extra wordt uitgezonden ja. om toch wel het aantal ja. kijkers uh, te bereiken. En krijgt u dus achteraf toch niet de pers in dat het steeds vaker gebeurt, dat die reclameblokken verdwijnen laten worden uitgezonden? Um, niet vaker dan anders, nee hoor. Nee. nee. Nou, dan dank u voor de geboden helderheid, mevrouw okay. Alblas. goed. Dank u wel. Fijne dag. Goedemiddag, mevrouw Alblas ja. van de Bond van Adverteerders. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune... Het omroepmax.nl Jan Poortvliet, oud-international. Eh, international van Oranje, eind jaren 70, begin jaren 80. Mooie carrière in die tijd ook bij PSV. Trainer nu bij FC Den Bosch. Jan, en dan kom je op de leeftijd dat ook de mensen om je heen wegvallen. Jan Zwartka is overleden, je oud-coach van 78 Argentinië. Ja, het is, uh, het, het is, het is erg, maar je ont, uh, ontkomt er niet aan. Hè? Dus hoe, uh, hoe ouder je zelf wordt, op een gegeven moment gaan uh, mensen wegvallen. En, uh, ja, het is triest. En uh, goed, het is uh, de realiteit. Heb jij een speciale herinnering aan Jan Zwartkruis als bondscoach van het Nederlands elftal? Nee, als, als bondscoach natuurlijk. Ik weet natuurlijk, in, in Argentinië heeft hij ons ontzettend geholpen natuurlijk. Uh, omdat, ja goed, uh, de basis, daar gaat het om in de eerste instantie. Ik stond, ik stond er heel snel bij, maar het is ook mede dankzij hem. Ik heb uh, keihard getraind onder hem. Daar was hij wel een, een, een, een meester in en om je te bewerken. Ja. En uh, nou, hoed, ik krijg mijn kans. En ik heb voor de rest daar een hele goede band met hem gehad. En uh, nou, hoed, ik was blij natuurlijk met mijn kans. Maar heeft hij jullie echt... Want Jaap van Veen wil graag weten uit Westerbork. Jij, die uh, Bans, Piet Wildschut. Uh, dat was toch ja. een, een nieuw groepje bij dat WK. Uh, hoe, hoe krijgen die een plaats binnen de gevestigde orde? Hoe lukt dat? Nou ja, dat, dat gaat uh, door, door blussures die wegvallen of, uh, of resultaten die, die niet goed zijn. En dat wordt overlegd, uh, Happel, die, uh, die mij al heel snel bij de selectie haalde. Dus op uh, het moment dat ik, uh, dat ik erbij kwam speelde ik gelijk mijn eerste oefenwedstrijd. Dus, dus uh, die, uh, die had mij zelf ook al gezien, denk ik. En, en voor de rest is, is het je kans afwachten. En, en, en, en moet je natuurlijk trainen met de jongens die, die op dat moment niet spelen. Ja, nou, ook iemand wil nog even uh, weten wat je, wat je nu gaat doen. Uh, nou, niet zomaar iemand. Elma van der Heide, Leo van der Heide. Wat ga je doen na FC Den Bosch? Uh, nou ja, goed, ik, uh, ik ga natuurlijk door. Alleen, uh, ik weet nog niet waar. En uh, ik, ik blijf natuurlijk trainen, want het is, uh, het is mijn... Uh... Mijn hobby, mijn ambitie. En, uh, en ik probeer het elke keer weer om toch een uh, stapje hoger te gaan. Nog Willem II, Ragnar, tussenstandje. Het is nog steeds uh, 1-0. We zitten wel in een fase dat Willem II probeert om die achterstand ongedaan te maken. We zitten op uh, 66 minuten in het uh, Radverlegstadion. Overtredingen her en der, veel strijd. Op het veld ook wel wat mogelijkheden gezien. Een schot zojuist van Guit namens Willem 2 Vanaf de rand van strafschopgebied op Ter Rauwelaar. Wel fel geschoten, maar niet echt heel veel kracht erachter uiteindelijk. En Elson Hooy had nak misschien wel op 2-0 moeten zetten. Na een voorzet vanaf de rechterkant. Hij schiet de bal vanaf links voorlangs bij de goal van Willem En Dus 1-0. Jan, dingen lopen zoals ze lopen. Heb je het gevoel dat je er alles uitgehaald hebt uit je trainerscarrière? Nou ja, kijk. Aan de ene kant uh, wat ik gedaan heb wel. in wat ik gedaan heb wel. Ik had natuurlijk mijn trainingscarrière had op een ander niveau misschien moeten, moeten lopen. Omdat je. Maar goed, en dan kom je weer in je. Ja, eigenlijk in, in, in wat je bent. Hè. Je bent een, een levensgenieter. Je bent een, ze zeggen, een bourgondier. Dus, dus daar heb je mee te maken. Ik ben ook vrij levendig in, in mijn emotionele buien naar de wedstrijd. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Ik moet zeggen dat het nu wat uh, gewoon minder is, wat relaxter is. Ja. En maar uiteindelijk leer je op een gegeven moment ook, ook de dingen kennen. En maar in, in de eerste jaren heb ik dat wel gedaan. En ik denk dat, dat, dat je altijd tegenhoudt uh, om, uh, om op een hoger niveau... Uh, nou, ik wens je in ieder geval een mooie nieuwe club toe. Dank je. Fijn dat je hier wilde zijn. Succes met het restant in de competitie Juppelen League FC Den Bosch. Wie weet wat de toekomst voor je brengt. Zo is het. Vragen kunt u kwijt op het antwoordapparaat, de perstribune.nl. Ook ter beschikking twitteren kan de collega's van Langs de Lijn. En nog een uh, mooie zondag. NAC Willem 2 gaat gewoon door op deze zender. 1-0 is de tussenstand. Goedemiddag. Ik moet even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooper van de Nederlandse Radio. Ik heb gehoord van jullie moeder, maar ik geloof het niet... dat jullie dit liedje kunnen zingen. Daar gaan jullie. Ik kon het, ik, het was een beetje zacht, ik kon het niet zo goed horen. De Tribune is een programma van Max. De Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe paus. Daarom praat twee dingen de maandagen in maart met Nederlanders uit een katholiek nest. Deze maandag, oud-politica Rita Verdonk, zijn er nog katholieke sporen in haar leven? En gelooft ze nog? Twee dingen. Oud-politica Rita Verdonk. Op Radio 1. Morgenavond tussen 8 en half 9. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Steunpunt Huiselijk Geweld met Paulien. Dag, mijn vriend en ik. Oh, het gaat niet goed. Het loopt echt uit de hand. We hebben hulp nodig. Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies 0900-126-2626, 5 cent per minuut. Of kijk op voor eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? En de grootste 14% auto van Nederland is... de Toyota Prius Wagon. Tot 1750 liter bagageruimte, 7 zitplaatsen en toch slechts 14% bijtelling. De Prius Wagon is de grootste 14% auto van Nederland... en is er al vanaf 159 euro netto bijtelling per maand. Kijk voor meer informatie op toyota.nl. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ons heeft meegezeten. Hoop dat het kinderen ook gegund is. Maar neem onze Suus. Eerste kindje opkomst. Verbouwing? Die heeft gevraagd of we haar financieel kunnen helpen. Maar als we haar geld geven, moet ze belasting betalen. Toch? Als uw kind jonger dan 40 is, mag u voor een verbouwing... tot 51.407 euro belastingvrij schenken. Voor meer antwoorden kijkt u op abnambro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN AMRO, de bank Anony. Wat kunt u leren van de beste leiders van Nederland? Kom op 25 april naar het MT500-event van Management Team... En ontmoet de winnaars van het beste bedrijf en de beste bestuurder van het jaar. Ga snel naar mt500.nl Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Stel dan uw vragen tijdens het online schenken seminar. Meld u aan op abnamro.nl MT500 event, 25 april, mt500.nl Dit is Radio 1.